maar volgens de president zijn de regeringspartijen het nu wel eens... en zijn nieuwe verkiezingen in Portugal dus niet nodig. De afgelopen dag zijn zeker drie mensen omgekomen na ongelukken in het water. In de buurt van Beuningen in Alverijssel kwam een jongen van twintig om het leven... bij een surfongeluk. Hij werd met een kabel aan zijn surfplank vooruitgetrokken, viel en kwam niet meer boven. In een recreatieplas bij een camping in Mierlo is een jongen van drie verdronken...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 In Colombia hebben rebellen van de FARC zeker 19 militairen gedood. Niet eerder vielen er zoveel doden bij gevechten met de FARC... sinds de vredesbesprekingen met de regering in november begonnen. Op de grens met Venezuela kwamen 15 militairen om... die een oliepijpleiding bewaakten. Zes rebellen werden gedood. En in het zuidwesten van Colombia werden vier militairen gedood. Het weer, vannacht wat meer sluierbewolking, het is zo'n 16 graden...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 Nog drie uur lang de beste soundtracks aller tijden. En blijf ook vooral mailen naar filmmuziek. Het heeft onder andere meneer Geurts gedaan. Uh, die is zelf een groot liefhebber van filmmuziek. Juist omdat je bij de muziek de beelden van de film je voor de geest kunt halen. Op die manier krijgt de muziek automatisch inhoud en betekenis. Nou, Dat gaan we doen de komende uren. Tot zes uur nog. Uh, en We gaan zo meteen bellen met Paul Verhoeven. Dus blijf vooral luisteren. Want wat is zijn favoriete filmmuziek? En waar laat hij zich door inspireren? Nummer 30 Dr. Chivago, de main title. Um... Maurice Jarre, de, de, de, de componist. Ja. Frans, Frans man met de Russische achtergrond, overleed in 2009. We gaan zo meteen bellen met uh, Paul Verhoeven. En Dr. Civago, ga ik wel die eindigt in zijn top drie op, uh, op één. Wow. Samen nog met nog een andere track. Dus die, die, dat gaan we dan zo meteen van hem horen. Deze muziek die we nu horen, die heeft hij zelf gebruikt. Ja, die heeft hij zelf laten maken door Jerry Goldsmith. Ja, dit is uh, onmiskenbaar. Basic instinct. En dit, we hebben uh, het nummer voor staan, dat Crossed Legs heet ik denk. Dat is wel de meest bekende scène uit die film. Muziek uit Basic Instinct, Crossed Legs heet het, hè? Ja. Meneer Verhoeven, Verhoeven goeienacht. Ja, goeie, goeie, goeiemiddag. Hier, goeiemiddag voor u. Ja, fijn dat u bij ons even in de uitzending kunt komen. Deze muziek ja, komt u natuurlijk hartstikke bekend voor. Kunt u zich nog moment herinneren dat u dacht van... ik ga deze componist vragen om de muziek voor deze film te maken? Ja, omdat ik al in Holland eigenlijk uh, altijd gedroomd had om een keer met uh, Jerry Goldsmith te, te werken. Omdat hij zulke fantastische muziek daarvoor al gedraaid had. En ik had met hem, hij had ook de film Total Recall, dat die vlak voor Basic Instinct is gedraaid, die ja. had hij ook gecomponeerd. Voor mij was de absoluut duidelijke keuze, was, uh, was Jerry voor deze film vanaf het, vanaf het allereerste begin. Ligt de keus voor een componist van filmmuziek altijd bij de regisseur? Nou, hopelijk. You know. Maar het is natuurlijk wel eens zo dat uh, in bepaalde gevallen is het voorgekomen, ook met de muziek van Jerry Goldsmith, dat uh, zijn hele score eruit is gegooid en daarvoor een andere, uh, andere componist is ingehuurd om op het laatste moment een totaal andere versie te maken. Ja. Dus dat is de studio. Kijk, dit was een kleine studio waar ik voor werkte... waar alles veel persoonlijker was. En daar zouden ze dat niet doen. Dan zouden ze bespreken of zeggen... er is een probleem of dit of dat. Maar in principe ligt de keuze bij de, voor, uh, voor de filmmuziek... eigenlijk altijd wel bij de regisseur. Maar uh, de studio kan dat dus in, in Amerika overroelen. Dat is in, in, in Holland heel lastig als de producent dat zou doen. Ik geloof niet dat dat bestaat. Maar misschien is het ook voorgekomen. Maar... Wat, wat is het moment dat u uh, een een, een Betrekt bij de film? Uh, dat kan soms vanaf het begin zijn. Zoals bij, uh, bij Basic Instinct had ik uh, uh, Jerry dus de, uh, het script gegeven en gezegd: denk er eens over na. Ik had ook uh, uh, uh, verschillende andere dingen uh, uh, aan hem toegeschoven. om een beetje te oriënteren in, de richting, in welke richting we zouden kunnen gaan. Maar uiteindelijk. Uh, toen de film klaar was, helemaal gemonteerd enzovoort. Toen heb ik eigenlijk pas hem de film laten zien. En bij die viewing het, uh, ja. zei hij, alles is fantastisch, er is één ding dat ontbreekt. Er moet een hart bij deze film. Dat zei hij. En, en, ik en... herinner me dat nog heel goed en ik zei, wat bedoel je? Ik ja. Zei, ja. Uh, hij zei, alles is, is, is zitten, maar het kan zoveel mooier en krachtiger worden als ik daar de juiste muziek voor vind. Uh, dan zou je zien dat alles uh, nog opleeft... en dat er eigenlijk meer warmte van uitgaat van het geheel, enzovoort, enzovoort. Want, uh, natuurlijk, als je zonder muziek zit, is het een beetje koud en eng, natuurlijk, die film. En, uh, en dat heeft hij gedaan, dat heeft wel heel wat voet in de aarde gehad... Want voor maandenlang kwam hij met melodieën die ik niet, uh, eigenlijk niet wilde. Die ik niet vond passen. En dan legde hij het eronder en dan moest ik luisteren. Dan kwam ik naar zijn huis toe waar hij een studio heeft. En dan uh, zei ik, ja maar uh, dat klopt niet. Dat geloof ik niet. Dat is, moet iets anders zijn enzovoort. Ik had hem wel gezegd dat het goed zou zijn als het voor strijkers was. In feite had ik hem gegeven. Ik weet niet of je het kent. Een stuk van Stravinsky, dat heet Apollon Musazet. ...en uh, weet je wat dat voor strijkers is... ...in ja. de uh, twintig um, jaren geschreven door Stravinsky... ...en ik had gezegd zoiets, maar dan als filmmuziek niet... als Stravinsky is te moeilijk, maar als filmmuziek... ...en dat hebben we wel onthouden... En dat hebben we ook praktisch wel gevolgd. Dus de meeste strijkers, maar zo nu dan zit er ook horens bij en trompetten en zo. Maar heel weinig. En na twee maanden had hij een stukje gecomponeerd en legde dat onder scène. En opnieuw dacht ik, nou, dat werkt niet. Dat werkt niet. Het is wel een goed stuk, maar het werkt ja. gewoon daar niet. En toen heb ik het onder andere, andere scène gelegd, ja. En toen werkte het wel en toen was het klaar. En toen wist hij... hij precies wat ik wilde. En, en werd hij en... op een gegeven moment ook helemaal gek van nu? Dat hij dacht van, ja, meneer Verhoeven, nou? ik heb nu al zoveel geprobeerd... Ja, nou dat was ook heel lastig. Ik durfde bijna niet meer naar hem toe te gaan nadat ik vijf of zes keer had gezegd dat hij goed was. Nee, ik, ik zag er tegenop. Maar toen, enfin, we zijn ontzettend goede vrienden tijdens die film geworden. En, en hij heeft er ook heel veel aan gehad en heeft er vaak aan gerefereerd. Dat het zo'n ontzettend uh, eigenlijk prachtige samenwerking was. Waarbij gewoon niemand uh, eigenlijk bang was om, om te zeggen wat hij vond. En waardoor we iets gevonden hebben. Dat echt, echt een, een, een prachtig stuk muziek is geworden, zeker voor voor filmmuziek is echt uniek, vind ik. En het is ook jaren, nog steeds wordt het gebruikt als mensen iets even onder een film willen leggen om te kijken of het werkt. Dan gebruiken ze heel vaak, als het in die richting een beetje is van een trillen, dan gebruiken ze de muziek van Jerry Goldsmith en Basic Instinct. Denk je? Ja, dat is absoluut ook zo, meneer Vroef. Hij staat ook eigenlijk veel te laag in de top 40, hè, op 29. Ja, ja. zo gaat het Ik met... vind hem uh, top. Maar u moest, u moest natuurlijk uh, Jerry Goldsmith uh, overtuigen... op basis van uw eerdere Europese, uh, Nederlandse werk. Uh... Ja, en, maar hij, werkte ook heel, hij, hij was eigenlijk bijna vaste componist van de company... waarvoor ik werkte. Carol kon inmiddels al lang weer bankrupt... Um, Bankroet. Maar uh, dus uh, de, de keuze van de studio, van die kleine mini-studio, zou sowieso voor Jerry zijn. En Jerry dit, dit heeft voor hen ook ve heel veel films gedaan die de moeite absoluut niet waard waren. <laughs> dus Is ik dit... vind deze wel de moeite waard, natuurlijk, maar omdat ik het, ja. ik het gedaan heb. Maar um, uh, Jerry had, wat ik zei, Jerry had met mij gewerkt in Total Recall. Ja, de, ja. Twee, anderhalf jaar daarvoor. Dus, en dat was ook goed gegaan. Dus ik denk dat hij dat uh, eigenlijk niet, moeite, geen moeite, niet, niet moeilijk vond om, om een keuze te maken en ja te zeggen tegen het project. Als u alle scores uh, van films die u heeft gemaakt naast elkaar legt, is dit dan de, de beste, de best gelukte score? Ik zou zeggen, uh, evenwaardig met de muziek van Rogier van Otterlo... voor uh, Soldaat van Oranje. Ja. ja die hebben ik weer... vind dat eigenlijk misschien nog wel de beste filmmuziek in Nederland die ooit gemaakt is. En, uh, en zeker op internationaal niveau zeer er, zeer gewaardeerd. Het is niet voor niks. Dat ze natuurlijk al die orkesten, ja. het uh, was twee jaar geleden bij die, uh, toen die subsidies werden ingetrokken. Hè, aan, aan, toen de kunst door deze vrolijke regering uh, de, bijna de kop is afgehakt. Dat al die orkesten over de hele wereld die soldaten van Oranje hebben gespeeld als, als een soort support voor de Nederlandse uh, concert, uh, voor het Nederlands concertgebouw oh. ja. Kunt u zich nog de eerste keer herinneren dat u die score hoorde? van de staten van de ja, maar dat was op de piano hoor. Bij, bij Jerry Goldsmith kreeg ik natuurlijk via de computer, en werden al die instrumenten waren natuurlijk al elektronisch aan, werden aangeleverd, zou ik zeggen. Dus je hoorde eigenlijk een pseudo-orchestrale uh, uh, uh, compositie. Ja. Maar bij Soldaat van Oranje was het gewoon dat Rob Houwer en ik naar Rogier toe gingen in zijn huis. En dan speelde hij, zonder dat we naar de film ke keken, dan speelde hij een aantal melodieën voor. En, en het was heel duidelijk, toen die, die melodie van Soldaat van Oranje die dus gebaseerd was in eerste instantie op een vraag van Rogier... wat... Is nou heel erg voor jou iets dat heel erg veel betekent, muzikaal in de Tweede Wereldoorlog? En toen zei ik, nou, dat is het begin van de, uh, van, van de uh, Beethoven-symfonie. Uh, uh, die begint met. Ta ta ta ta. Ja. De, de, de noodlot, zeg maar. En ik zeg, dat gebruikte Radio Oranje. Uh, als, ze over, als ze vanuit Londen uh, eigenlijk uh, radioprogramma's maakten voor het bezet Nederland. Die gebruikte dat met de BBC als herkenningsbezoek melodie en op on, op pauken dus hè. boom boom boom. En, en dat heeft hij dus eigenlijk gebruikt, min of meer in het begin, net een beetje anders, maar dat is erop gebaseerd. En, en ik vond het meteen fantastisch en Rob Hauer ook. En dat was, eigenlijk, uh, het, dat was eigenlijk meteen raak. Ja. Niet zoals bij Jerry het <laughs> net twee maanden raak was, maar het was meteen raak. Het was meteen het, zo van bom, dat is het. En ook beter dan Turks fruit? Nou, en ik, denk, ik weet niet of de meningen daarover verschillen. Ik bedoel, de muziek van Turks Fruit in eerste instantie vond ik helemaal niet leuk. Want ik vond het een beetje jazz-kwartetachtig. En ik kwam mee, ik had het opgenomen en ik ja. was eigenlijk verdeprimeerd. En ik bracht het naar München waar we aan, aan het uh, mixen waren. En de muziek eronder moesten leggen. Ja. En ik zei, nou, dat is, gaat, is niet goed gegaan, die muziek is niet goed. En toen zei mijn editor Jan Bosteris en Rob Houwer... nou, leg het er eens onder voor de zekerheid. Ja, en toen het eronder legden, toen dachten we oh, het is niet misschien mijn, mijn favoriete muziek eh, als muziek muziek. Maar het, het werkte wonderwel natuurlijk. Toen, dus toen het eronder lag even, toen we het geprobeerd hadden, was duidelijk dat het Rogier een uitstekende muziek had gecomponeerd die heel goed bij die film paste. Maar ik was daarvan veel minder overtuigd in het begin dan bij Soldaat van Oranje. Dat was eigenlijk, je hoorde, dat is het. Ja. We hebben ook u gevraagd naar uw uh, top drie. Uh, we hebben net, want u had twee nummers op één zo'n Ex-Equo, uh, Doctor Chivaco mm -hmm. en de andere... En uh, die gaan Los we zo of meteen. Arabia, of Arabia, ja, die, hebben, die gaan we zo meteen draaien. Waarom... En u heeft toch nog The Godfather en Vertigo uh, genoemd. Waarom, ja. uh, die nummers, waarom zijn die voor u de ultieme soundtracks? Omdat om eigenlijk als ik die muziek hoor, dan zie ik de film. En als ik de film zou zien zonder muziek, dan, kan, dan heb ik de muziek bij, meteen bij me in mijn hoofd. Waar muziek en film, dus de, de, de, de klank van de film, de muziek en het beeld zo met elkaar verbonden zijn, dat het nooit meer van elkaar kan worden losgemaakt. Net zoals Soldaat van Oranje en, en, en, zelf, en ook Turks Fruit eigenlijk. Dan is de muziek is zo goed getroffen, dat die de, eh, kijk als die muziek goed is, ja. dan verheft hij elke film. Dat is, dat is juist het wonderlijke. Je, krijgt, je, je bent aan het monteren, is de film klaar visueel gezien... dan ga je aan de muziek werken... en dan, is, dan kan die componist jouw eigen film op een niveau brengen waar je niet aan gedacht hebt. Een hoger niveau. En dat gebeurt dus als die muziek zo precies past... en zo goed is... dat die later onlosmakelijk met de film verbonden is. En dat vind ik goede filmmuziek. Als je Godfather hoort... of Lawrence of Arabia... of, of Dr. Zhivago, Lara... dat theme van Lara, het love team... dan weet je meteen, dat is Dr. Zhivago... zie je eigenlijk de hele, de hele warmte van die film... Eh, van, van, van die dokter eigenlijk... in, in in, in ja, Bolshevistisch uh, Rusland, zie je meteen voor je, herinner je de scènes enzovoorts. Uh, de emoties van de film, uh, hoor je, uh, die de die, die film jou heeft opgebracht, die, die krijg je eigenlijk weer als je naar die muziek luistert. En dat is, echt, dat is wat echt de goede filmmuziek doet. Kan doen. Er is bijna niks meer voor te verzinnen tegenwoordig, of niks meer te horen, wat dat ook nog maar in enige mate doet natuurlijk. Want we hebben allemaal die muziek van uh, Hans Simmer. Dat doet iedereen nee. Maar, maar Okay, I was, I was, I zo, dat gaat zo'n beetje zo door. En basically, of nou de ene film is de andere. Ongeveer allemaal hetzelfde. Al die actiefilms hebben muziek waar je eigenlijk nooit naar luistert. Waar die ook niks betekenen. En dat er nog... Dat is waarschijnlijk een van de laatste films... waar een melodie zo belangrijk is geweest... dat hij dat eigenlijk de film representeert... is waarschijnlijk de Godvader. You know. en daarna is er, zou ik zeggen, verdomd weinig... geschreven door componisten. Waarvan ik denk, nou dat is als ik het hoor, dat is... De film. Bent u ook even weer terug in de woestijn, als u even luistert nu? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja bijna het begin, natuurlijk, niet waar? Als, die, als, als, als hij met zijn, met zijn kameel eigenlijk en met, zijn, met die gids. En daar door die prachtige shots van David Lee met die, met die zandvlakte dus in, gedraaid in Jordanië. Dat ziet er. Fantastisch uit. En dat zo'n film gemaakt is, is een godswonder. Ik bedoel, tegenwoordig zou niemand meer durven om zo'n film te maken. Niemand zou meer durven longshot zo lang vast te houden. Dat je niet snijdt. Maar nog dat shot laat zien. En, en gewoon erbij blijft. Enzovoort. Zonder te denken je moet naar iets anders wegsnijden. Want het wordt saai. Dat is allemaal bij die film zo. Ja, David Lean is is zo moedig geweest daar bij die film. Onvoorstelbaar wat hij heeft gedurfd en dat het heeft gewerkt. Natuurlijk, als het niet had gewerkt, dan hebben we er allemaal niks aan. Maar ik vind nog steeds Lawrence of Ray een van de beste drie films die ooit, in, ooit gemaakt zijn. Ja. Meneer Verhoeven, fijn dat u even bij ons stil wilde staan, bij uw top drie en bij uw inspiratie bij de soundtracks die uw uh, films hebben verrijkt. Uh, ik dank u voor uw tijd. Het was een plezier om het, om het allemaal te kunnen vertellen. Dank u wel. En wij gaan en dan. nog even luisteren naar Lawrence of Arabia. Nummer 27. Als je het over de film The Titanic hebt, dan heb je het over dit nummer. Terwijl er ook een soundtrack is met hele mooie symfonische muziek van uh, James Horner. Um, maar de film is vooral bekend geworden door dit mierzoete liedje... van een film die eigenlijk helemaal niet zo mierzoet was als dat deze muziek doet vermoeden. Het was een hele heftige film met uh, uh, onder water lopende gangen... Waar, waar iedereen zich uit moest zien te redden en natuurlijk uh, vele doden. Op uh, nummer 27 was dat Titanic, gezongen door Celine Dion... Ja, nou, ik, ik, ja, er zijn mensen in deze studio die, die even uh, iets anders zijn gaan doen rond bij dit nummer. Ik, terwijl op uh, filmmuziek, het KRO.nl, dit ook toch wel een paar keer voorbij is gekomen als suggestie. Zeker, het, is, het staat, staat terecht denk ik op 27 als we de, de wensen van de luisteraars uh, honoreren. Maar het was best een groot contrast nadat we Paul Verhoeven's masterclass uh, hadden <laughs> gehoord. Uh, waarvoor nog, nogmaals hartelijk dank, want het was een heel bijzonder. Uh, om al die dingen te horen die, uh, die werden verteld. En zeker ook uh, het ontstaan van Basic Instinct. Maar het was een groot, uh, groot uh, contrast. We luisteren naar Caro's Nacht van de Filmmuziek. Nog tot zes uur. Uh, uh, de beste soundtracks. Uh, Mark van der Broek die twittert. Hashtag Filmuziek. Uh, kan ik de nacht van de filmmuziek ook ergens terugluisteren? Die wil graag gaan slapen, moet morgen werken. Ik zou vooral in één keer doorgaan, tot zes uur blijven luisteren... want er komen nog schitterende soundtracks... maar het is allemaal terug te luisteren op radio1.nl. Uiteindelijk wordt het steeds mooier, want we gaan naar de nummer 1 ja, toe. Hè? dus het is eigenlijk zonde om nu te gaan slapen. Um, Jan-Willem, we gaan door naar uh, het volgende. En, uh, de volgende. en dat is uh, ja, weer iets heel anders dan Titanic. Ja, maar een, een hele vette actiefilm... waarvan er meerdere sequels zijn gemaakt uh, met Tom Cruise. Mission Impossible. Nummer 26... Het is tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Nummer 25. enthousiabele Fly, Je uh, had een mooie vergelijking ja, als je met, de, met de top 2000. Uh, dit, dit, dit is eigenlijk zo'n nieuw nummer die dan gelijk toch wel vrij hoog scoort. Ja, het was een hele opmerkelijke film ook. Uh, uh, over, overigens ook de componist en de, de, degene die dit uitvoert, Ludovic uh, NOD die recent ook nog in Nederland was. Uh, het is zo'n film die werd uitgebracht zowel in grote filmtheaters als in arthouses. En beide hadden hun eigen publiek. En uh, hij groeide maar door, en groeide maar door. Dus dat is dan zo'n film waar... En, en ja, dat muziek is heel fijn en lief en, en positief. En dat hadden we misschien ook wel een beetje nodig... met dat tweede kabinet Rutte, zoals Paul Verhoef ook net citeerde. Um, en dus het was ook het moment waarop dat gebeurde... maar ook het feit dat in beide uh, uh, stromen uh, dat plaatsvond. En uh, ja, hoop en positiviteit zit hierin. En het is gewoon heel fijn gemaakte muziek. En ook uh, um, toen die naar Nederland kwam... uitverkochte uh, concerten, dus... Uh, ja, prachtig. Een mooie film. En de muziek. Maar een kleine film. Hè? Het is een natuurlijk... kleine film. Ja. T, uh, maar ja, die, die dus uitgroeide tot uh, nou, een paar honderdduizend bezoekers. Ik geloof zes, zevenhonderdduizend uiteindelijk. Ja, nee, wel meer. De, de film heeft volgens mij uh, meer dan één uh, miljoen bezoekers getrokken in de Nederlandse bioscoop. en filmtheaters. Hè? Want dat is wat je ja. inderdaad aangeeft. zowel in de filmhuizen als in de bioscoop. Ongekend, een enorm ja. succes. Uh, uh, maar film. Ik, ik, ik laat er als een soort uh, vliegwieltheorie op los. Hè? Op een bepaald moment dan omarmen mensen iets. en dat kan ook een boek of een muziekstuk zijn, maar in dit geval de deze film. En dan wordt hij zo groot. Dan wil iedereen dat zien. En de criticasters dus zeggen daar alweer van... het is een Franse film, maar eigenlijk is het geen Franse film. Het is een Amerikaanse film, ja. maar met Franse uh, ja. teksten. Ja. Ja. Ja. Het was ook grappig dat mensen in, uh, in de Paté-theaters, waar ik dan wel eens kwam, zeiden... Intouchables. Want ja, ja, alle films zijn hè, Amerikaanse films, ja. het zal wel untouchable zijn. En dan bleek het een Franse film. En dat hadden ja. ze eigenlijk niet door dat het een Franse film was. Omdat ja. hij inderdaad in zijn taal en in zijn vorm en in zijn, in zijn manier van vertellen... Uh, ja, een soort rechtlijnigheid heeft die uh, je meestal niet in Franse films... Komt dat is meestal ergens over omheen draaien? Ik heb het vroeger uh, of jaren geleden ooit een keer meegemaakt met de Nederlandse Oscar-winnende film Karakter. Daar zeiden mensen in de bioscooprij waar ik ook in stond: van uh, Character, ja, nou ja, ja. Dat, dat, dat krijg je dan ja. meer dan een miljoen bezoekers. We hebben het nog even gehouden dat was op, voor de uh, ja. Intouchable jealous um, is ook heel vaak genoemd bij de suggesties uh, op uh, uh, die we hebben binnengekregen op filmmuziek. Het Kro.nl, uh, we hebben uiteindelijk één van zijn soundtracks uh, gekozen. Ja, een, een andere die staat overigens op onze Facebookpagina. Uh, Willem van der Vet, regisseur van onder andere De Wereld Draait Door... die zegt daar iets over, over de film uh, Bitter Moon... die ook van Zedas is uh, gemaakt. Dus ook voor mensen die nog op onze Facebookpagina dat willen luisteren... zeker de moeite waard. Maar deze, Carriage of Fire... Ja, dat is een, een, een, een klassiek verhaal uit de Engelse geschiedenis. Over twee Olympiërs. En uh, daar mocht een uh, elektronica-gigant als Fun uh, mocht daar even stevig in uitpakken. Nummer 24. 23. We zijn bijna halverwege de lijst van de Soundtrack Top 40. Nummer 23, De Piano. Uh, ook een arthouse film, hè? Ja, hoewel het een film was die ook uiteindelijk... een groot publiek bereikte en een aantal Oscars won. Uh, best een goede cast voor die tijd. Uh, Dennis Hopper, Holly Hunter. Uh, en muziek is van Michael Nyman. Uh, maakte onder andere uh, um, wat, wat meer gecompliceerde muziek... voor Peter Greenaway's films. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, Gettaca... wat wel weer een, een grote, spectaculaire film was. We gaan uh, naar een uh, weer een wat grotere Hollywood blockbuster, Saving Private Ryan. Weer een soundtrack van uh, John Williams. Uh, Jeroen, ja? jij, jij, jij hebt, uh, je hebt een grote John Williams uh, fan. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Uh, deze muziek, wat doet dit met jou? Nou, daar, uh, nu in deze studie op dit moment niet. Maar daar krijg je gewoon ongelooflijk kippenvel van. Als je deze muziek op je iPod meeneemt... en je gaat naar de landingstranden in Normandië... dan kom je niet in de buurt van wat daar moet zijn gebeurd. Maar John Williams maakt dit wel heel erg invoelbaar. Dit is echt, uh, ja, omsprakeloos van het worden. J jij was daar en had dat op je iPod? Ja, en daar ging vervolgens niet alleen naar de stranden... maar ook naar de begraafplaats waar de Amerikaanse soldaten begraven liggen. En, uh, nou ja... Wat ik al zeg, eh, tranen over de wangen. En eh, hier word je zo stil van. En ik denk dat we dat ook maar moeten worden. Nummer 22 Terug op de stranden van Normandie. Saving Private Ryan, Him to the Fallen. Ja, het is, het is een klassieker, terwijl de film nog eens zo oud is. En ik denk dat uh, ook de, de film, de muziek... Uh, de, de, samenwerking, de eerste samenwerking van Steven Spielberg met Tom Hanks... dat dat tot, tot het beste in, in, uh, in de moderne Amerikaanse cinema hoort. Um, en en uh, gelukkig ging dit drietal... Uh, John Williams, Steven Spielberg en Tom Hanks nog wat verder... Maar dit is, uh, ja, hier gepast, past inderdaad stilte. Ik ben het helemaal met Jeroen eens. Uh, we kregen ook uh, mail op filmmuziek.kro.nl. Onder andere van uh, Dirk Jan. Uh, die zegt. Uh, die kijk nog even terug op het uh, interview met Paul Verhoeven. Hij heeft ervan genoten. Uh, liep helemaal leeg. Paul Verhoeven was niet te stuiten. En een spraakwaterval met veel onbekende details. Gedenkwaardig. En rond 1990 heb ik rond borreltijd een paar uur met mijn held Paul Verhoeven gesproken. In Bodega de Postoor in aan het korte voorhout in Den Haag. Memorabel. Dus uh, Dirk Jan, het interview met uh, Paul Verhoeven is uh, later terug te luisteren via Radio 1.nl. We hebben met hem gesproken over zijn inspiratie. Hoe Soldaat van Oranje tot stand is gekomen, de muziek daarvoor. En ook uh, Basic Instinct, waar uh, die nou niet meteen tevreden was over de muziek. Nee, Paul Verhoeven is een uh, veel eisend man. Dat, dat is bekend, dat is ook bekend bij de Nederlandse makers. Maar ja, het is toch best wat als een relatief onbekende Europese... Uh... Uh, regisseur daar in, in Hollywood zo'n grote componist uh, stevig aan het werken Ja, Jerry Goldsmith heeft het uh, volgens mij uh, meerdere keren overnieuw moeten doen... en pas na twee, drie maanden uh, zei Paul Vroeven... nou, dit is inderdaad wel de muziek die ik zoek uh, bij Basic Instinct. De laatste voor vier uur. Maria, The West Side Story. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria. Maria.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 van zo'n Soundtrack Top 40 is, is dat je van tijd naar tijd springt. Zo gingen we van de landing in de Tweede Wereldoorlog in Normandië... naar uh, het New York van de jaren 50. Um, dit was West Side Story van Leonard Bernstein. Ja, en uh, we zijn zo aan het eind gekomen van de tweede uur... van de Soundtrack Top 40, de nacht van de filmmuziek. Ik zal even de nummers uh, laten horen die we de afgelopen uur hebben gehoord... Op nummer 30, Dr. Chivakel, op nummer 29, Basic Instinct. 28, Lawrence of Arabia, de favoriet van Paul Verhoeven. 27, Titanic, 26, Mission Impossible. 25, Intouchable, 24, Carriots of Fire, van Vangelis. 23, The Piano, 22, Saving Private Ryan. En zojuist dus de West Side Story, Maria. Eh, wat maken we ons op voor de derde uur? De nummers 20 tot en met eh, 11... Uh, en uh, ja, iedereen kan nog steeds reageren. Hashtag veelmuziek uh, of veelmuziek En zometeen ook uitgebreid een verhaal over uh, ja, uh, alles van uh, James Bond. Jan Verhouten zit, uh, zit hier en jij hebt een paar leuke weetjes hè? Ja, over het uh, James Bond thema, hoe dat is ontstaan en uh, hoe de ruzie is uh, uh, gekomen en beslecht. En uh, <lacht> ja, 50 jaar James Bond en dat heeft ook 50 jaar muziek. Van tot het drama in de soundtrack top 40. Tot 4 uur. En nog even heel kort een paar seconden van de soundtrack die het niet heeft gehaald in de soundtrack top 40. The Pirates of the Caribbean. de filmmuziek.